Bij de novelle van Stanley Highland door Michael Hartwig. Vertaling Jan van Ees, Regie Dick van Putten. Stud.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 Alles behalve de hoed was verschillende malen gerepareerd. Interessant. En de zakken geen papier meneer, gewoon leren portemonnee met wat gouden, zilveren en koperen muntstukken. En dan zo'n horloge. Hier is het. Dank u. Een mooi horloge meneer. Inderdaad, heel mooi. Fabrikaat een firma in Klerkum wel meneer. Die uh, ging vijftig jaar geleden uit zaken, geen enkel archief achtergelaten.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 Heeft je in de directie gezeten van een of andere begrafenisonderneming. Dat is precies de knaap die je hier voor moet. Akkoord. Ah, ja, en wat zou je zeggen van Kathleen Kimmis? Ja, een beetje gezond verstand zouden we kunnen gebruiken. Goed, oog. Juist, dat maakt dan drie aan iedere kant. Is toch prima voor de stemmerij? Ja. Jij denkt ook aan alle aafen. Oh ja. Hé, hey, daar gaat de minister van verkeer. Ik moet nou ook... Ja, naar... ho, ho, wacht even. Wacht even, ik heb nog een lid voor ons comité. Wie dan? De minister van verkeer? Nee, Ezel. Richard Gilfillan. Hm. Financieel adviseur van het ministerie van, van, van de Openbaar werk. <laughs> ja, goed idee. Die kunnen we nodig hebben. Ja. En uh, mag ik er nou ook nog één op de nominatie zetten? Oh. We moeten een secretaris hebben. Ik zal Peacock vragen. Uh, van het reistranteur van Precies, de... Precies, die bedoel ik. Aha. Nou, ik maak dat ik wegkom. Dat spreken we af? Twee maand is oké. Okay. Ja. Ja. Ik zal Peacock te pakken zien te krijgen. Ga jij er maar van jouw ploeg aan. Tot zo. Zo, daar meneer de voorzitter. Graag.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 Wij gaan dus tegen T.T. erop uit naar Dalwets... om die nader na onderzoek te onderwerpen. Ja, dat is het En wie gaat daarheen? Jij niet, Giltellen. Ik doe dat met Arthur Forrest. Kijk, heer, ik heb het licht hier opgelaten voor u. Nee, maar... afschuwelijk. Precies wat die vrouw van zei, meneer Blij. Maar in ernst... wilt u mij niet even vertellen waar u eigenlijk naar op zoek bent...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 Is de naam van de man die dit huis gebouwd heeft? Hè? Stilte, is Stilte. Ben je beetje zeker van, een Matthew een bouwde dit huis een beetje een beetje een eeuw. Vandaar zijn titel...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 Je wilt filmen? Ik ga op inspectie van monumenten, sir, vanwege het ministerie. Op mij kun je niet rekenen. Ach, dat is van alle tijd de zes ook. Geef de moed niet op meneer de voorzitter. Ik heb niks bijzonders. Ik blijf achter die met aan zitten. Jij bent braaf, Beasley. Forrest en ik gaan weer aan het werk en houden we het voorlopig op winter. Afgesproken? blijkbaar. Ja. Mm. Het is tijd, dames en heren, ja. hoogst, de hoogste tijd. Ja, mensen. Ja. Ja. Zijn om weg te wezen. Ja. Vakantie. Ja. Ja,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 Goedemiddag, heren. Mijn naam is Twelming. Ik ben de assistent van de ambtenaar van Openbare Werken. Tot maar een waar feest aan u op deze schone middag naar boven te mogen brengen. Oh, dat we allemaal doen, ja. ja. Ziezo. Zijn we er allemaal? Daar gaat hij dan. Dames en heren.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 Daar in de kamer waar het eigenlijk het uurwerk, uh, het binnenwerk van de klok zich bevindt. Komt u maar even mee. Ja. ja, we kunnen denk ik net het moment klikken dat hij zijn de derde kwartier slaat. Hebben jullie je oorwakjes bij je, jongens? Kijk hier, heren.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 Laat? Jij neemt dus aan dat iemand het naderhand gedaan heeft. Dat hij de vloer gedeeltelijk heeft opgebroken om het lichaam te kunnen verbergen. Zie je, vanlogelijk. Maar heren, er doet zich iets nog belangrijkers voor dan dit. Leen belde me gisteravond op uit Straatsburg. Hij zei dat hij toevallig iemand ontmoette heeft die hem vertelde dat toen Big Ben werd gebouwd... men de bouwmethode heeft gevolgd van de mensen die de kathedraal van Straatsburg hebben gebouwd. Geen bouwpleigers. Niet van binnen en niet van buiten. Nou, en? Je bouwt dus een klokkenturen van ruim 100 meter hoog. Je plaatst in de top van de turen een kostbare machinerie. Wat doe je dan? Dan, dan maak je een uh, slot op de deur aan het voet van bouwwerk. En je limiteert het aantal mensen dat de sleutel krijgt om midden te komen. Precies. En daar er geen stijger was om naar boven te klimmen, betekent dit dat wij een onderzoek moeten instellen naar een moord die gepleegd werd in een afgesloten vertrek. In beginnen aan. Waarom niet, Pasman?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 Kijk uit mensen en hou je hoed vast. Een uur. We krijgen nu de volle laag. Firma Sherlock Holmes Co. Yes, sir. Yes, sir. First. First. En wat nu, meneer de voorzitter? De Peacock probeert uit te vinden wanneer precies die vloer gelegd is. Zolang dienen we nog te wachten. Meneer gjongre Die ben ik, ja. u meneer. Een luchtexpress ja. op de Libanon. Oh, dank je. Oh, dank u wel, meneer. Zegt het, zeg, dat zeker van Kathleen Kimmis, hè? Ja. Kathleen Kimmis wil op een afstand ook nog meedoen. Ja. Ik ben benieuwd wat ze te zeggen heeft. Nou, we je even kijken? Ja. Hé. Hey. Huh? Dat? Dat is interessant. Nou, vooruit. Lees voor. Ja, ja, rustig. Ze schrijft... Gisteravond na twee glazen van de lokale liqueur... die smaakt naar sterke anijsdrop... Mm -hmm. een gevaarlijk drankje overigens... maakte een vriend van mij en zekere meneer Fawzi Badawi... Huh? enige interessante opmerkingen. Goeie oude Kathleen. De duistere lusten van ja, de Ja, we is, is <laughs> <still> even, Biesel. <even. laughs> Kijk uh, even kijken. Het gaat dan verder. Ik vertelde hem met een en ander over onze dode vriend Winter...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 Hij kwam in de bezit van de Flossie House. En van een waardevol kunstwerk. Zoals de faillissementspapier aangeven. Dat zou dan even genaamd moeten zijn. Ja, wie is daar? Neem me niet kwalijk meneer. daar is iemand voor u. Het spijt me. We zijn in vergadering. Het is een zeker meneer elevated. Hij is van de pers. De South Norwood Press and Telegraph. Oh, mijn hemel. Dat had ik helemaal vergeten. Vraag om binnen te komen, wilt u? Jammer. Ja, Ik ben er op mijn eentje achterheen geweest. Ik heb vergeten dat jullie te vertellen. Oh. Hij komt ook met uh, wat materiaal over de zaak.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 Daar waren vier mannen voor nodig... ...die er dertig uur mee doende waren. Dat is vier minuten voor elke centimeter. Stap gedaan, Snapgedaan, ook Mijn compliment. Ten slotte nog één ding. Bij het onderzoek beweerde de patholoog ...dat het lichaam alleen gemummificeerd kon zijn... ...als het onafgesloten in de nis had gelegen... ...in een warme en droge atmosfeer. En wel, tussen de... Dat ligt me toch vrij veel voor iemand in staat van faillissement, hè? Vooral in die dagen...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 dat voor het eerst in het jaar 1860 werd geslagen. Ah, goedendag meneer De Karler. Meneer Blij. Goeiedag. Kom, dokter Mabry, voor een dag mee...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 Die geschiedenis van het rossi house, dat faillissement... je cement, een kamerlid als toneel speelt, en een fanate, en een horloge met inscriptie, en de, de, de, de... de bretelt. Hoe zit het met die Bretel? Dat betekent dat de moordenaar alles wist om Trenty John Winter.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 Er was één lid van het lagerhuis van wie werd aangenomen dat hij gedurende die bomaanval op de Big Ben gedood werd. Wilt u zijn een naam weten? Of ik dat wil, ga door. Hij heet uh, Solterno. sol ter -no. Solterno, dat heb ik ja. En zijn voornaam? Eh, uh, John. Ja? John? Dat alles. Of nee, uh, pardon, hallo. Uh, een ogenblik mee blij...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 Ik mag u allen om te beginnen wel dankzeggen dat u zo laat nog hebt willen komen. Nou, Oliver plaatsbaar is er nog niet. niet. Eh, oh, dat is vervelend. Een vraag, uh, excuus, meneer de voorzitter. Ik werd even opgehouden. Nou oh, goed, Oliver, je hebt nog niets gemist. Mooi zo. Nou, goed. Waarom zijn wij eigenlijk hier? Hm? Ik heb goed uitgerekend vandaag precies 15 uur rondgejakkerd als een dolle kat.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 Hij kreeg het zover dat Paasmoor gewailleerd werd. Bovendien heeft hij Oliver in een van zijn zwendelpraktijken betrokken. Hij probeerde de aandacht van zich af te dat leiden... Dat is allemaal nog niks, blij. Dat is allemaal nog niks. Als al die kleinigheden Paasmoors moord op Solterno zouden moeten rechtvaardigen, wat zou je dan wel zeggen van een werkelijke achtergrond? Luister, blij. Paasmoors vrouw pleegde zelfmoord. Zo was Alice Grissel. En het was John Solterno die haar daartoe heeft gebracht... ...precies als John Winter Alice Grissel de dood in heeft gedreven. Het is niet waar, Forrest. Het is de waarheid, Blaai. Grote hemel. En wij hebben hem uitgestuurd... ...om de echtscheidingsprocedure van Matthew Grissel op te zoeken. Precies, dat hebben we gedaan. Als... En hij heeft ons keurig voorgelegd waar wij vroegen. We je je nog goede de weg te glunder, Bisley? Voor de dag met jouw pornografie alver heb je toen gezegd. Maar heb je toen paasmoor's gezicht gezien, Bly? Nee, nee. Daar had je toen ogen voor. Nou...